Het gaslek dat eind van de middag ontstond bij Graafwerk in een woonwijk in Hillegom is gedicht. Omdat er op straat hoge concentraties gas waren gemeten, moesten meer dan 50 mensen uit voorzorg hun huis uit. Ze konden terecht in een sporthal. Toen het lek aan het eind van de avond was gedicht, kon iedereen weer naar huis. In Sarajevo heeft een man met een automatisch wapen de Amerikaanse ambassade beschoten. Een agent die de ambassade bewaakte raakte gewond. De schutter werd aangehouden nadat hij door een andere politieman in zijn been was geschoten. Volgens Bosnische media is de schutter lid van een militante islamitische organisatie. Maar het motief van de schutter is nog niet bekend. In een natuurgebied in Florida is een grote slang ontdekt die net een volwassen hert had verorberd. In Everglades National Park schoten beheerders een vijf meter lange Birmeese python dood. In de slang werd een volwassen hert gevonden. Een dier woog bijna 40 kilo. Het is een van de grootste slangen die in het park is gevangen. Ook werd niet eerder zo'n grote prooi intact uit het lijf van een python gehaald. In de Everglades komen steeds meer pythons voor. park wacht in Florida doden de slangen om te voorkomen dat ze bewoond gebied bereiken. Het weer, kans op mist, vooral in het midden van het land, komt af naar 8 graden. In de ochtend eerst bewolking, later zonnig, het wordt dan 16 graden. Dit was het NOS Dit is Radio 1. Max. <tie> Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 29 oktober. Een weekend waarin we weer een uurtje terug gaan krijgen dat we eerder dit jaar hebben afgestaan. Er zitten dit jaar nog 63 dagen in het 2011 vat. We ontvangen in de vitale vrouwenmaand onze hekkensluiter van dit thema. En het zou zomaar de 526ste aflevering van Nachtvluchten kunnen zijn. Het zijn zomaar een paar kleine feitjes van deze dag, die nu nog nacht is. Hoe u ook luistert, of dat werkend is. Sluimerend, met een oortje, in bed gelegen. Of onderweg, naar het hoge noorden misschien, voorzichtig. Natuurlijk ook naar het diepe zuiden, het verre oosten of het nabije westen. Kortom, in welke hoedanigheid ook, waar dan ook. Ik hoop dat u een heerlijke radionacht tegemoet gaat. Die zoals u gewend bent, begint met vlucht in het verleden. We reizen 50 jaar terug in de tijd, naar 1961... toen de VPRO een klankbeeld maakte over 100 jaar modernisme... getiteld Zo begon de toekomst. Het werd geschreven door Alexander Pola... en uitgevoerd door onder meer Johan Schmitz, Alex de Haas... Wim Hoddes, Jenny van Maarland, Jeanne Verstraten... en zanger Ramse Schaffi. Ik vond het een tikkeltje bijzonder, zal ik maar zeggen. Het is in ieder geval een mooi tijdsbeeld... Oordeelt u zelf. Dit is een spel waarin de hoofdrollen niet optreden. Zij heten Scholten, Opzomer, Hoekstra en Kuenen... en vele, vele anderen die de stoot gaven tot het modernisme in ons land. Maar zij waren theologen. En omdat dit spel geen theologisch spel moest worden... heeft de auteur ze eruit geschrapt. Wat overblijft zijn wat decorstukken en een gedeelte van de figuratie. De titel van het stuk is Zo begon de toekomst. En omdat de toekomst nog niet af is, is ook het stuk niet af. Er zijn alleen maar een reeks kaleidoscopische indrukken. 1961. Met een enorme knal verlaat de eerste mens onze mooie aarde in de richting van de hemel. De mens is begonnen in letterlijke zin de hemel te bestormen en hij werd daarin voorgegaan door een groot aantal aapjes. 100 jaar eerder in 1861 waren aapjes het voornaamste vervoermiddel de fiets zou pas één jaar later worden uitgevonden. Maar dat wist men toen nog niet in 1861. Wel begon men er juist, zei het met grote tegenzin, aan te wennen... dat men volgens ene Darwin van de aapjes zou afstammen. De goede man had het wel niet met zoveel woorden beweerd... maar in de volksmond werd zijn evolutietheorie wel zo vertaald. Een enigszins verontrustende gedachte maar de tijd was vol van verontrustende gedachten. Een jaar tevoren, in 1860, was Multatulis Max Havelaar verschenen. Dat boek was er geheel op gericht om de gedachten te verontrusten. Maar was men verontrust? In Multatulis' ogen niet genoeg. En in onze ogen, zo op het eerste gezicht, niet zo heel erg in elk geval. In die dagen reden de aapjes voor bij het Salon des Variété. Of een ander café, Chantant. Het cabaret, zoals wij dat kennen, moest ook nog worden uitgevonden. Hier volgt een populair lied dat ons uit die tijd is overgeleverd. Op het sombere kerkhof, zekere nacht, zag men een meisje knielen. Wel vlokjes sneeuw zo stil en zacht Op het aardrijk nederwielen De graver ging het kerk rond En toen hij het meisje biddend vond O, geef mij al behoederen Wat doet gij meisje hier zo laat Daar is geen mens meer langs de straat ik vraag aan God, mijn moeder. Ik dwaal hopeloos straat op straat neer. Mocht het mijn moeder weten, zij keerde wist wel tot mij weer. Ik heb vandaag nog niet gegeten. Ik vroeg aan gentse deur wat brood. Men lachte en spotte met mijn nood. Men joeg mij van de trappen. Dat was de hulp die men mij gaf. O man, ontsluit dit dierbaar graf. Ik wil bij mijn moeder slapen. Ik mocht in een vriendelijk waterwoord helaas mij nooit verblijden. Door zwoegen werd hij vroeg vermoord. Ik ben ook van haar gescheiden, die eindloos werkte voor haar kind. O, zij heeft me toch zo teer bemind. Ik moet haar voor altijd derven. Zij blikt nu zeker op mij neer. O God, geef mij mijn moeder weer, of laat mij liever sterven. De graver tilt het van de grond, eilt naar zijn woning henen. Geen zucht ontvliet meer s'meisjes mond, hij hoort haar niet meer wenen. Maar het is alsof hij nog het woord van het biddend stemmetje weer hoort: O, geef mij al behoeder, De vrouw ontving het in haar schoot. De laat, helaas, het was reeds dood. Het was bij haar moeder. Of de aapjes reden voor bij de Stadsschouwburg... waar het repertoire stukken vermelde als Domme Steven... gevolgd door Sataniela, of de Zegepraal der Deugd... Groot fantastisch balletpantomime in vier bedrijven of acht taforelen... opgevoerd in de Grote Opera te Parijs en de Koninklijke Schouwburg te Berlijn. Marcel, oud soldaat en vader. De gravin en de mandemaakster. Of de verbeterde helleveeg. De verzoening of de broedertwist. 1861. Op het affiche van de Stadschouwburg te Amsterdam staat bij gelegenheid dat hunne majesteiten en de vorstelijke familie... den Schouwburg met hunne tegenwoordigheid zullen vereren... op hoog bevel Lambert Melis of de ouderlievende jongeling van Westzanen. Laat ons hier blijven, zoon. En zo ik sterven moet, zal ik de hemel omzegen voor uw ouderliefde bidden. Lambert Melis, de ouderlievende jongeling is... moet u weten bezig met zijn oude moeder te vluchten voor de Spaanse horden. Dat ziet gij niet aan de overblijfselen van dit lege vuur dat wij hier niet veilig zijn. O, moeder, gij maakt mij ongelukkig, zo gij thans niet aan mij hoort. En dan uw krachten. Lieve moeder, ik gevoel zelfs dat ik meer krachten heb dan ik behoef. Kom, nog slechts weinige uren en wij zijn in veiligheid. Ach, lieve zoon, gij wilt dan... Mijn brave moeder redden, of met haar sterven. Dierbaar kind, goede God... Hoe rijk is de moeder die zulke een zoon omhelzen mag? Oh. Deze moederlijke kus geeft mij nieuwe kracht. Kom, lieve moeder, stil, stil. Ik hoor gerucht. Het nadert. Het zijn Spanjaarden. Lieve moeder, stil, spreek niet. Is er dan iets? Geen schuilplaats? Hier, hierheen. O goede god, redt gij mijne moeder? Daar was beweging, maar in dat riet! Mocht zeker van zijn, dan is de buiten ons. Het enige schoten bedarven wij niets. Laat aan, geen... Laat af! Zo de stem der menselijkheid nog in u spreekt, zo ware dapperheid u ten strijde voert, o. Oh, dan smeek ik u bij den hemel. Beroof mij niet van den dierbaarsten schat die ik op aarde bezit. Sleep mij als een gevangene weg. Beroof mij van het leven. Doch laat mij dit enige dat mij overig bleef behouden. Denk gij... Dat wij daarom door dik en dun zijn gegaan Om die schat is het ons juist te doen En al woudt gij met kermen en janken Het hele waterland op de been krijgt Die dierbare schat is ons terug Het is mijn moeder Zijn moeder, genade voor mijn zoon Spaar mijn oude moeder Zij is de schat om ik verhoud ik u smeekte Gij staat verbaasd, hoofdman O, bij God Onderdruk dit gevoel van menselijkheid niet. Bespaar u de foltering... dat radeloze kinderen hun vloek over u uitspreken... omdat gij wereloze moeders hebt omgebracht. Ik heb ook ene moeder. Dat zij sterven! Ik schenk u het leven. Goede vader, welk in een zoon hebt gij mij geschonken? In diezelfde stadsschouwburg te Amsterdam gaat het in 1961 bij het Hollandfestival... tijdens de voorstelling van de Caucasische Krijtkring van Bertolt Brecht... heel anders toe. Snuif niet zo, je bent geen paard. Geef je geen donder bij de politie... zomaar bij verloop als een snotneus in april. Sta stil! Sta je van te kijken, hè? Dat ik je niet heb uitgeleverd. Ik zou dat rund van de smeren nog niet eens aan luis kunnen uitleveren. Stuit me tegen de borst. Beef niet zo! Smeer dus eens beef je niet. Je bent even laf als je oud bent. Hé, vreet die kaas op! Maar er is een armoedzaaier, anders krijgen ze je toch nog te pakken. Moet je ook nog laten zien hoe armoedzaaier zich gedraagt. Heer, die kist is de tafel, leg je elleboog op tafel. Dan moet je je arm om het bord heen leggen... alsof je bang bent dat die kaas iedere ogenblik wordt afgepikt. Gebruik je mes als een kleine sikkel, je moet niet zo gulzer naar die kaars kijken... ...maar meer zorgelijk, omdat je ziet dat die steeds kleiner wordt... ...omdat er tenslotte niets van overblijft, zoals van alle mooie dingen in het leven. <lacht> ze zoeken je, hè? Pleit voor je. De kwestie is alleen, hoe kan ik weten dat ze zich niet hier vergissen? In Tiefles hebben ze zijn grondbezitter opgehaald, een Turk. Hij kon aantonen dat hij zijn boeren uit gevieren deelt... ...en niet alleen maar gehalveerd, zoals gebruikelijk. En dat die belasting uit en dat geperst dubbel zo hoog als de andere. Zijn ijver was boven iedere verdenking verheven. Toch hebben ze hem opgehaald als een misdadiger. Alleen omdat hij een Turk was waar waarin slot voor rekening niets aan doen kan. Dat is een onrechtvaardigheid. Hij is aan de gal gekomen als pontjes in het credo. Om kort te gaan, ik vertrouw je niet. Tussen deze twee voorstellingen in de Stadsschouwburg in Amsterdam... liggen precies 100 jaren. En in die honderd jaren begon de toekomst. Honderd jaar waarin de licht verontrustende gedachten via zeer verontrustende gedachten leiden naar een wereld vol verontrustende verwachtingen. Eén gigantische revolutie, één machtig crescendo waarvan het pianissimo van de aanvang nauwelijks meer hoorbaar lijkt. In 1861 stierf de Genested. Hij was predikant en dichter. Zoals in die jaren zoveel predikanten dichters waren, en veel dichters predikanten. Zelfs de Nederlandse heine. François Haverschmidt, oftewel Piet Paaltjes was een predikant. Zoals ik eenmaal beminde, zo min daar op aarde nooit een. Maar ik vond tot wie ik mij wende slechts harten van ijs en steen. Toen stierf mijn geloof aan de vriendschap, mijn hoop en mijn liefde verdween. En zoals mijn hart toen haatte. Zo haatte er op aarde nooit een. En sombere, bittere liederen zijn aan mijn lippen ontgleen. Zo somber en bitter als ik zong, zo zong er op aarde nooit een. Verveeld heeft mij eindelijk dat haten, dat eeuwige zang en geween. Ik zweeg en zoals ik nu zwijg, zo zweeg er op aarde nooit een. Maar de predikant, de genus dichter. Verloren Verloor een sleutel. Veel wat ik eenmaal recht verstond, versta ik thans niet meer. Waarom? Het blind geloof verzwond en twijfel drukt mij neer. En van deze dichtende predikant zei jaren later een andere predikant: Niemand heeft de religie meer kwaad gedaan dan hij. We zijn weer terug bij ons aapje en bij de aapjes van Darwin. Want oppervlakkig gesproken... en wij spreken oppervlakkig in dit veel te korte verhaal... bestaat er verband tussen de aapjes van Darwin en het modernisme. De wordingsgeschiedenis van Darwin... botste met de scheppingsgeschiedenis van Genesis. De empirische wetenschappen botsten met het wonder. Dat was het wat velen, om met de Genesis te spreken... de sleutel deed verliezen. Vroeger had het leergezag van de kerk het kunnen opnemen tegen de wetenschap. Maar de moderne mens van 1861... en elke tijd heeft de moderne mensen... al waren ze in Nederland dan ook iets later modern dan in andere landen... de moderne mens van 1861 was een product van de eeuw der verlichting. En wij moderne mensen van 1961 zijn maar al te vaak geneigd... nu om die verlichting een beetje te glimlachen. De verlichting. Bij dat woord plegen we aan een fabriek in het zuiden des lands te denken... Maar wat was toen de verlichting? Een vlakkerende kaarsvlam. Het gasgloeilicht werd pas in 1885 uitgevonden. Tegelijk met het machinegeweer. Dat is voor ons moderne mensen pas verlichting. Maar het werd allemaal uitgevonden. De fiets in 1862, het gaslicht, het elektrisch licht. De telefoon in 1876 en in 1896 vond Marconi de VPRO uit. Oh, het begon langzaam. Heel langzaam. Het tempo van honderd jaar later had de mensen nog niet beroerd. Vooral in Nederland was men nogal eens gezapig. De gegoede bourgeoisie jachtte zich het denkend deel der natie. En de naam droogstoppel stond niet geheel voor niets in 1860. Maar toch bleef de voortgang der wetenschap niet zonder invloed op het denken. Men merkte op, de wetenschap stond voor niets... En het zou niet lang duren of de wetenschap was in staat... alles uit te vinden wat Jules Verne had voorspeld. Uit dit alles ontstond een nieuw waarheidsbesef. Men zegt wel eens, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar de mens van toen zag alle wonderen stuk voor stuk de wereld uitgaan. Men ging dan ook de Bijbel kritisch bezien. Dat was al eerder gebeurd, ook elders. Maar nu voldeed deze kritische kijk aan een behoefte. Er kwamen zelfs atheïstische stromingen. De theologie van die dagen werd kritisch. Niet om af te breken, maar om te behouden. De verloren sleutel van de genestad moest een loper worden... die toegang gaf tot het Rijk van God en tot dat der mensen. En nu vraag ik u, is de christelijke geest hetzelfde als het christendom... met zijn geschiedenis vol vlekken van hoogmoed en zelfgenoegzaamheid... en schromelijke liefdeloosheid? Is die geest der waarheid hetzelfde als de christelijke kerk... met haar bindende leerstukken, met haar onwaarheid en valse toestanden... Kunt gij u niet iemand denken die zich christen noemt... ja, van wie men zegt dat hij een steun en een pilaar is... van het een of ander christelijk kerkgenootschap... en aan wie die geest ten ene vreemd is? Kunt gij u daarentegen niet een ander denken... die zegt dat hij van het christendom niets wil weten... of die zelfs niet eens christen genoemd wordt, maar die jood of heiden is en die toch vol is van die christelijke geest. O, oh, laten wij het toch erkennen. De christelijke geest is niet iets dat als een nieuw en vreemd bestanddeel... de mens van buitenaf moet worden ingestort. Nee, de christelijke geest is het zich bewust worden... van het waarachtig menselijke in de mens... En daarom is het mogelijk dat men tegen het christendom... en de christelijke kerk tal van bezwaren hebben... terwijl men toch wil instemmen met de verklaring in de tekst. Zonder dien christelijke geest... verbogen wij niet. Dit lied staat nog steeds in onze bundel. Alleen staan wij, zoals u weet, niet meer de brave terzij. Althans, wij bezingen niet meer de lust daartoe. Wij hebben, zingen wij, lust om de zwakke terzij te staan. En in die ene woordverandering... ligt een geestelijke evolutie besloten van honderd jaren. Het is de evolutie van Droogstoppel en de andere makelaars in koffie... tot UNESCO en steun aan de achtergebleven gebieden. En hebt u het gehoord? De dominee zei het zo even in de kerk, zo kernachtig. Zelfs een jood of heiden kan vol zijn van de christelijke geest. Natuurlijk, zeggen wij in 1961, daar hebben wij de dominee niet meer voor nodig. Dat is het opentrappen van een reeds lang geopende deur. Maar wij, die dit soort vrijzinnigheid tegenwoordig ook bij de orthodoxen en bij de rooms-katholieken als gemeen goed aanvaard zien. wij vergeten dat die deur eenmaal opengetrapt moest worden. <tied> Ook deze symfonie bestond al in 1861. Het concertgebouworkest nog niet, evenmin als het concertgebouw. Ook toen al hoorde men alle mensen werden broeder en dronk er een consumptie bij. Maar toch was het in die dagen revolutionair als een dominee in de preek inhaakte op de parabel van de Drie Ringen uit Lessings Nathan der Wijze. Niet dat dergelijke humanistische gedachten niet al in veel mensen langzaamaan begon te leven maar het was nog geen ze te propageren. Men hoort tegenwoordig vaak, die vrijzinnigen... die praten nog maar steeds over het modernisme... alsof dat heden ten dagen nog modern is. Alsof dat niet lang een overwonnen standpunt is. Alsof we niet allemaal een bijbelkritiek doen... en aan de bestudering en waardering van andere godsdiensten. Modernisme. De benaming stamt van Abraham Kuiper. En hij noemde het een fata morgana. En nu, na honderd jaar vieren de vrijzinnig protestanten het 100-jarig bestaan van een fata morgana. Maar Kuiper vergat één ding. Als een zwervende in de woestijn door een luchtspiegeling een oase meent te zien... dan is dat een werkelijk bestaande oase. Alleen ligt ze ergens anders dan waar hij haar door de straalbreking meent te zien. En al is het modernisme dan misschien niet helemaal, zoals Scholten en Opzomer en al die anderen het zich destijds wellicht voorstelden, een richting geworden, het wees wel een richting aan. Het wees in de richting van de toekomst en het doet dat nog. Het Fata Morgana wijst nog steeds in de richting van de oase. Een oase die werkelijk bestaat. Een Zo zong de jeugd in die jaren op de zondagsschool. De teenager was kennelijk ook nog niet uitgevonden. De teenager kon ook nog niet worden uitgevonden. Want de teenager is een industrieproduct. In dit geval dan van de grammofoonplatenindustrie. En industrie van enige betekenis was er nog niet... in de dagen van het ontstaan van het modernisme. Maar toen die industrie korte tijden later begon te ontstaan... was de moderne theologische richting een der eersten... die zich met het opkomende sociale vraagstuk bezighield. En het modernisme stond als eerste op de bres... voor sociale rechtvaardigheid. Zoals de gemeente nu in 1961 nog zingt... lust om de zwakken terzijde te staan... Men voelde zich als wachters van een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd waarin, meende men, het vrijzinnig christendom... het christendom zou blijken te zijn. De gemeente. Een teerpunt. Wat is een gemeente van individualisten? Is de grote kracht van het vrijzinnig protestantisme... niet tevens de zwakste zij daarvan? Die grote kracht en de oerbron ervan was het verlangen naar vrijheid. Vrijheid in de nobelste zin van het woord. Immers, vrijheid en kritisch denken zijn één. Dat was de bron van het modernisme. Vrijheid om de Bijbel kritisch te bezien. Vrijheid om het wonder waaraan men onder invloed van de leer der causaliteit niet meer kon geloven, af te wijzen. Vrijheid om zich desondanks christen te voelen en te noemen... al trad de leer van Jezus in de plaats van het evangelie over Christus. En vrijheid om het bestaan van God te ervaren op eigen wijze... en dezezelfde vrijheid ook aan anderen toe te kennen... of God nu Yahweh of Allah was... 1, 1961. Nog steeds zoekt de mens verder naar vrijheid. Vrijheid van de aarde, vrijheid van zichzelf, vrijheid van honger en vrijheid van vrees. Er is veel gebeurd in die honderd jaar. Twee wereldoorlogen... Toch de wapens weer waarmee wij braven straks gaan slachten. En let niet op de schurken heer, die dat ook van u verwachten. Die komen ook met hun kanons tot in uw kerkportaal gereed. Maar het zijn vijanden van ons, verhoordes nimmer hun geweten. O, zegen toch de wapens, hier, waarmee wij broederschap gaan breken. En vragen het ook de anderen heer Wist voor hen dan niet te spreken Want wij zijn zuiver in de lier Verankerd in de tien geboden Wij schieten slechts diegenen neer die spotten met treizel die doden. En zegen onze bommen heer, waar wij diegenen mee bedelven. Die wij indachtig aan uw leer steeds beminnen. Onze vijand lief, dat kunnen de anderen niet beweren. Des mogen wij hem als u dan eindelijk eens een De anderen denken net als wij. Dat zij u kunnen annexeren. Daarom, dus, al verdienen zij dat wij ze eens een lesje leren. Want zij zijn slecht en wij zijn goed. En als we broedermoord gaan plagen, doen wij dat slechts omdat het moet. Want wij zijn broers van Kijswege. En welke tempo heeft het leven... Vanuit een hoger standpunt bezien moet het lijken... alsof de film van de geschiedenis der mensheid... in de laatste honderd jaar plotseling sneller is gaan lopen. Hetgeen van dat standpunt uitgezien... dus het ook aan ons bekende komische effect moet opleveren. Dat is een goede gedachte om eens bij stil te staan. Wanneer wij ons inwendig een beetje vrolijk maken... over het tragere tempo van de droogstoppels... Maar als wij de film van de laatste honderd jaar zouden kunnen vertragen... en van tijd tot tijd tot een fotografisch beeld verstillen... dan zouden we goed kunnen zien, beter dan nu... dat het modernisme in plaats van een snel verwaterde overtuiging... een invloed is geweest en nog is... die steeds iets voorlag op alle moderne stromingen... die naar een betere, menselijke toekomst wijzen. De vrijzinnigen werden steeds vrijzinniger. Als antwoord daarop... Wij herhalen, als antwoord daarop werden ook de orthodoxen vrijzinniger. De dominee, elke dominee, heeft nu in meer of mindere mate de preektoon wel verloren. Sommigen zelfs zozeer dat men wel eens naar iets meer preektoon zou kunnen verlangen. Er zijn nog steeds predikanten die gedichten schrijven, maar er zijn er ook velen die zelfs de lichte muze hebben omhelst, of die door haar omhelst werden. Naar het kleine vissersdorpje aan de grote grijze zee bracht de boot de ongetrouwde lange slanke dominee. Drie kisten vol boeken en Bijbellectuur nam hij mee voor toekomstige zielencultuur. Boeken vol nut over de dichteren, Jozua, rechteren Rut. Zwinters als de stormen spoken aan die grote grijze zee... ...werkt in het eenzaam huis de bleke ongetrouwde dominee. Hij pent er zijn preek over hemel en hel... ...moreel hoog te staan, hoor, het lukt hem zo wel. Veilig beschut tussen de dichteren, rechter en Rut... Maar in het voorjaar, als het warm wordt, langs die grote grijze zee... Ai, dan vaart de sluwe Satan in die bleke dominee. Hij toont hem de meisjes goed het lach zijn gewuld. Hij voert ze zijn raam langs en tergt zijn geduld. Vent zonder fut, ropen de dichteren, Josua Richteren, rut. Eindelijk wordt het hem te machtig aan die grote grijze zee. En hij zoekt en vindt een huisvrouw, voert haar naar zijn dorpje mee. Nu ziet hij niet bleek meer en de dorpspastorie is een en al leven en vol poëzie. En het kleine Rut speelt met de dichteren, Jozua Richteren, Rut. En nu is het dan nu. De taak van de dominee is zo veelomvattend geworden... ook op sociaal terrein, buiten zijn kerk... dat hij vaak meer heeft van een manager. En velen bevinden zich ook geestelijk in een crisis. Sommigen wordt de vrijzinnigheid te vrijzinnig... dat ook orthodoxie vrijzinniger is geworden. Tussen Bart en Sartre liggen vele middenwegen. Er zijn er die willen omkeren. Er zijn er die willen blijven staan... En door dit alles heen loopt een tendens die dominees volgelingen zo vrijzinnig doet worden, dat men ze vaak humanisten die nog naar de kerk gaan noemt. Dat is dan smalend bedoeld, maar in waarheid is dat een compliment. Want het vrijzinnig protestantisme, het dynamische vrijzinnig protestantisme, wijst in de richting van een humanisme. Een humanisme, niet het humanisme. Een christelijk humanisme of een humanisme vervuld van die christelijke geest... waarover wij daar even onze dominee uit 1870 hoorden spreken. Zo voelen we het nog. Al zegt een dominee het in 1961 anders. MUZIEK Zo zijn er dan drie kansen. De eerste is dat wij geluk krijgen. En wij wensen het elkaar toe, van harte, provisia. De tweede, dat wij ongelukkig worden. En aan de vraag naar het waarom... ...de zwaard en zinloosheid van lijden en ongeluk... ...bezwijken velen. Maar de derde kans... Een geopende hemel. Een vaste verbinding met God. In nood en dood. In het alledaagse bestaan. Niet van onszelf zijn... ...doch van de Heer. Die derde kans wordt gegeven. Telkens als het evangelie klinkt. Onze vragen worden dan niet beantwoord. We krijgen er zelfs andere bij. Maar dit... ...ons centrum gelegen in hem die der tijden heer is... dat is de vreugde... die kern der dagen is. Wij worden er geen helden door... geen wereldverbeteraars... geen dagdromers... maar gewone mensen. Kinderen gods... door zijn genade. Met onze voeten op de aarde. Ons hoofd in de hemel. De geschiedenis... is een eenzaam avontuur. Ieder voor zichzelf... En het God voor allen laten wij maar weg. Er is een andere geschiedenis. God die een volk verkiest om zijn wil met de mens te zijn te demonstreren. Dan die ene uit het volk, die ene in wie God ons ten diepste bezocht heeft. De liefde die niet zonder mensen wil zijn. In deze geschiedenis mede te worden opgenomen is thuis zijn, ontvreemd aan onszelf, in de handen van die liefde te zijn overgegaan. En dan ontdekken dat de wereld opnieuw doorzichtig wordt, tot op een gemeenschappelijk avontuur, tot op de broeder en zuster, en daaruit willen leven en denken. Geloof is niet een innerlijkheid zo diep dat niemand het meer vinden kan. Maar een praxis. Een met God mogen wandelen in die waarheid... die vrijmaakt van onszelf. En beschikbaar voor anderen. Zo is het. De bronzen klok van het evangelie over ons bestaan. Wij zijn des Heeren. Als in 1960 de katholieke Pax Romana in Manila een congres houdt... waar alle godsdiensten vertegenwoordigd zijn... ten einde te trachten een gemeenschappelijke basis van levensovertuiging te vinden... dan wijst dat in de richting van eenzelfde toekomst... als die welke honderd jaar geleden begon te dagen. En daarin ligt de enige hoop voor onze wereld... die een bezeten wereld is geworden. Men noemt deze tijd zo vaak ontkerkelijkt en ontkerstend en wil daar graag de vrijzinnige mede de schuld van geven. Maar is het zo erg met deze wereld gesteld? Vergelijk is het sentimentele tingeltangelied uit het begin van ons verhaal... met een liedje dat in onze tijd algemeen populair kon worden. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is.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 dat het feit dat wij mensen in onze wereld het wonder hebben kunnen elimineren... misschien wel het grootste wonder is. Dat verklaart ook waarom er te midden van de geestelijke crisis onze dagen... toch een opleving merkbaar is in het vrijzinnig protestantisme. Een groei van het bewustzijn dat zo'n humanistisch christendom datgene is... wat de wereld meer dan ooit nodig heeft. Terwille van de toekomst. En die toekomst staat ook vandaag nog maar aan haar begin. een klankbeeld getiteld. Zo begon de toekomst. Een bijdrage van de VPRO, eerder uitgezonden in oktober 1961... geschreven door Alexander Pola en uitgevoerd door... Johan Schmitz, Alex de Haas, Wim Hoddes, Jenny van Maarland... Janne Verstraten, David Hollestelle, Jacques Schutte, Anton van der Horst en zanger Ramse Schaffi. De regie was in handen van Koos Mulder. We blijven even in dezelfde periode rondsnuffelen... en komen terecht aan het einde van oktober 1961... toen wederom de VPRO een aflevering van Dichters van Deze Tijd verzorgde... waarin Ton Lutz te horen is met gedichten van Maurits Mok... een schrijver waaraan we volgende week nog wat extra aandacht gaan besteden. De muzikale begeleiding is van Anton van der Horst. U hoorde hem ook in het voorgaande programma. Anton van der Horst ontving in 1919... als eerste in Nederland in het Amsterdamse Concertgebouw... de Prix d'Excellence voor Orgel. Hij is er niet meer, net als Ton Lutz, die is er ook niet meer. En die won twee keer de Louis d'Or voor uh, beste acteur. Luistert u naar Dichters van Deze Tijd. vuurmerken, vuurmerken in het hoofd van een Die niet de avond prijst zonder het donker Tot staan te brengen in zijn stem De ruimte geeft onmiddellijk gehoor Aan wie alleen de moed der wanhoop Uit zijn verleden heeft gered Doden verdunnen ieder woord Tot huiveren kan niet meer zijn mond bewegen... of de lucht wordt tot een golf van bloed. Vuurmerken blijven in zijn ogen staan... wanneer hij op de grond der duisternis... de onbewoondheid van het licht ervaart. De dagen... Doden staan in mijn dagen overhend. Miljoenen in het grote lichtbassin... waarin ik hunkerend mijn lichaam wend... opdat ik één moment van leegte ken. Een wereld tot de diepste grond vernield... zonder een boomtak of een schaduwveeg... waartoe een arm een oog zich heeft ontzield, Een dag witter dan wit... Leger dan leeg Maar steeds wanneer de morgen open gaat En ik het licht met nieuwe ogen zoek Grijpt mij de kou van een versteend gelaat Zwijgt er een stem in elke kamerhoek Zijn alle vensters, alle verten met verlorenen bezet En sta ik stil voor weer een dag die geen verleden redt... en het wanhopig achterhalen wil. Tekens Vuurogen zien mij aan, bloedmeren in de nacht. Ik leun met al mijn angst tegen de stilte. Ik rek mijn keelgat uit... Ik worstel om een stem... Mijn ingewanden krimpen tot flarden pijn. Met dode handen schrijf ik tekens in de wind. Zon, water, sterrenstof en mensenogen. De hemel is te hoog, het vuur te wild, te rood. De wind schuift heen en weer, ik zie geen teken meer... Gezin Kamerwarmte Ramen op de hemel Mensen in de luister van hun kracht gezeteld Met ogen en armen vol spanning En een mond waarop het waas der schepping bleef bewaard De kinderen komen op hun stemmen Omhoog in het gehoor De dag beweegt tot in zijn schaduwloze gronden de wind staat stil. Een brug van licht welft zich van aangezicht tot aangezicht. Wankel evenwicht. Wat zijn de kinderen weer levend in hun huid? Zij doen het water van de morgen dansen. De wereld begint in hun stemgeluid. Een nieuwe ronde. Verloren kansen schieten in bloei... Hoog achter de ruit heft zich de hemel in een blinkend kleed. Vuurbanen lopen door het huis en stromen zeewaarts. Tot op hun helderheid ontkleed worden de kinderen meegenomen in de beweging van het licht. Ik doe mijn handen en mijn ogen dicht. De moede paarden van mijn gedachten rusten. Onder het wankelevenwicht van dit moment liggen honderden nachten met zwart omwoeld gezicht. Zwerfgestalten. De levens die zich hebben doodgeschreeuwd. Er is geen stilte diep genoeg om mijn gehoor in te verbergen. Overal dringen splinters van hun pijn mijn leden binnen. Overal sterf ik met hen mee en voel hun laatste ademtocht tot niets verbranden. Steeds bij het ontwaken van de nacht... stoot de einder zwerfgestalten los... die hun onrust door het donker jagen... en blijven hangen in de dode wind... buiten mijn raam. Ik roep en zwijg. Ik loop en lig. Ik slaap mijn weg tot minder dan een mens. Ik slaap mij onder hun verlorenheid... Verloren. Het gezicht Midden in de lichte Noorse nacht De kamerwanden knappen nog van zon De vensters ademen de grote rust geduldig in en uit Nadert een snelle voetstap in mijn hoofd en benen stijgen uit mijn ogen op naar een gezicht zo diep verloren, dat alle eeuwen er in ledig stromen. Met vingers die bevriezen in de dood, poog ik mij aan het maanlicht vast te grijpen, een sneeuwlaag op de wereldgrond. Gordijnen waaien uit, gebergten schuiven hun duisternis mijn ogen binnen. Ik trek mijn handen in de nacht terug. de Ton Lutz met gedichten van Maurits Mok... ...uit dienstbundel Vuurmerken. Een bijdrage van de VPRO met pianobegeleiding van Anton van der Horst. Eerder uitgezonden in oktober 1961. U luistert naar Vlucht in het Verleden bij Max. Voor vragen en opmerkingen over onze uitzendingen kunt u mailen naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm en daar vindt u dan ook alle overige contactmogelijkheden. En kunt u een en ander ook nog eens nalezen of opnieuw beluisteren. Het is bijna tijd voor een kort journaal, want het is een half minuut voor drie. En dat betekent dat we er dus even uitgaan. Daarna zijn we bij u terug. En in het volgende uur is het tijd voor de actrice Ludie Nijhoff. De moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo.